De Amerikaanse president Trump vindt dat Poetin een veelbelovende verklaring heeft gegeven over een eventueel staakt tot vuren met de Oekraïne. De Russische president wees het Amerikaanse voorstel niet af, maar deed ook geen toezeggingen. Poetin zei dat een bestand moet leiden tot een permanente vrede, maar het is onduidelijk wat hij daarmee bedoelt. Volgens Trump zou het teleurstellend zijn als Poetin niet zou meewerken. Trump praat vanavond met NAVO-leider Rutte onder meer over de Europese herbewapening. Premier Schoof is niet van plan de wens van de Tweede Kamer uit te voeren... om de Europese defensieplannen af te keuren. Ingewijder zeggen dat de premier op zijn strepen staat. PVV, NSC en BWP willen dat Schoof niet zomaar akkoord gaat... met het plan van 800 miljard euro. Sinds vanochtend is er crisisoverleg tussen de partijen. VVD-leider Jessel Guse is daar niet bij. Ze was vandaag in Oekraïne om het met president Zelensky te hebben... over de levering van straaljagers, drones en munitie. Vertegenwoordigers van Armenië en Azerbeidzjan zijn het eens geworden over de voorwaarden voor een vredesakkoord. De tekst van een vredesakkoord is rond, laat Azerbeidzjan weten. Volgens Armenië moet er nog een moment gevonden worden om het te tekenen. De landen in de Caucasus zijn al decennia met elkaar in conflict, met name over de enclave Nagorno-Karabakh. In 2023 nam Azerbeidzjan die Armeense enclave in. Sindsdien lopen er vredesgesprekken. Het OM eist tot vijf jaar cel tegen vier mannen vanwege bankhelpdeskfraude. De 24ers zouden vanuit vakantiehuisjes in Drenthe zeker 13 mensen hebben opgelicht voor bij elkaar 250.000 euro. Ze deden zich voor als bankmedewerker en haalden mensen over om software te installeren op hun computer waarmee ze het geld konden stelen.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 Maar goed, en dan mag ik ook zeggen dat ik een beetje uit de toon val. Nou, oké, daar begonnen we trouwens mee met Inbos. En dat komt van het album Een Droom. En die hebben we besproken op onze website van Alternative FM. Welkom bij deze uitzending van 13 maart. En ja, wat gaan we doen? Een aantal tracks toch laten horen van Inbos. Gewoon omdat ik het een goed album vind.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 It, we're cool. Are we alright? The next we are fighting, but there's no denying I'm still choosing you. So when the world stops spinning, will you take my hand? We're running around in circles out of no man's land. When every Pull us down below. We're losing sight of everything we used to know. And when the rain is pouring down harder than it did before, will you meet me in the eye of the storm?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 Do same as all the ones I've heard on the radio today oh, Shut up, mother, you love anything I do oh, and join me in this game that I always play I will tell your praise to the ground, stopping fingers, we're whispers in my head Whatever I do, it's always dead, There's a voice that whispers in my head, got energy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 I'm gonna say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 En wie is diegene dan? Want dan maak ik alvast even de, de teaser. Nou, hij trekt al gewoon eventjes fijn de microfoon. Het is altijd leuk als hij niet de microfoon uh, naar je toe, uh, toe trekt. Je hoort een beetje zo wat uh, bij het interview, uh, denk ik. Uh. Inmiddels wel, de keer is het al. <laughs> ja. Ik heb deze keer zonder routebeschrijving... ben ik. Het, zonder uh, routebeschrijving ben je hier in einde uh, gekomen, dus... Uh, dat, dat. Ik, uh, uit mijn eigen intuïtie uh, ja? wist ik dat ik ernaast zat op een gegeven moment. Dus hm? heb ik heb teruggelopen. Ja. Toen daarna had ik de draad weer opgepakt. Oké, okay. je hebt niet gebruik uh, gemaakt van Google Maps of, uh, of wat dan ook? Um, of degene met wie je meegekomen bent? Nou, nee, ik heb, wel we, ik heb alleen teken. gekeken of we de verkeerde kant op gingen. Toen heb ik hem weer opgedoekt. En toen uh. ben ik vanuit daaruit verder gegaan. Ja, um, oké. Okay. Dus, maar we gaan, uh, je gaat, we gaan je straks uh, natuurlijk uh, horen. Uh, Nederlandstalig staat niet op jouw uh, repertoire, hè? Nou, ik, nou je, je hebt volgens mij een Nederlandstalig nummer nog uh, gespeeld ik, bij uh, je show. Ik speel graag een uh, Shafi-cover. Ja!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 Buiten Bereik. O, mijn vrienden zeggen me dat er nu wel tijd wordt voor mij. Maar ik zie liefde nergens omdat alles hier tijdelijk. Ik al een dochter van twee Hij vertelde me gisteren de komende januari nog twee Terwijl ik niet eens weet Waar ik vanavond heen ga, nee uh. Zo surrealistisch voor hem waar ik meemaak Waar ik doorheen ga Ik heb het wel geprobeerd maar nog steeds niet Deden deed het zo ons best maar we vielen uiteen Jij was het niet voor mij maar dat geeft niet eens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 Dit ben ik. Daar ja. ga ik iets mee doen. Ja. En uh, uh, dat is dus Marset geworden. Ja, en daar nou ben ik niet helemaal thuis in uh, de vogelologie. <laughs> yeah, or ornitholoog noemen ze die, uh, die vogelkenners ook. Maar bestaat dit vogeltje ook? Nee, nee. Het is dus, uh, het is dus compleet fictief. Dat hm? het heeft geen poten, zeg maar. Dus, uh, <laughs> ja, ja, dat, ja, je kan mij alles wijsmaken. Dus in dit geval dus ook. Maar uh, dit is dus een niet bestaande, een niet bestaande vogel.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 when you care about somebody but it's not about you in the back of your car nobody would know that you as your demons i was your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 Als ik awesome. foto's van vroeger zie herken ik toch de meeste niet Meer wie uit? Ik speelde wie, wie, wie is wie Van een leven dat ik niet meer heb. Denk krijg ik alles toegediend Of zijn het keuzes die veranderen in vrienden om me heen Wat kan me dragen You mm -hmm.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 Said that we could give it time, but then I never wanted to keep you mind. I just wanna accept the fact that we were never feeling fine. I don't wanna keep your hooks up. We were done for so long. For you or was only, but after two months that was over. You were talking about a family But I'm not part of that fantasy I came and left with a sudden breeze Blown that way like the autumn leaves, yeah Darling, I fucked it up again I lost the love we shared and I can't get it back Darling, no need to become friends